Uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar iets meer huizen gebouwd. Er kwamen er 70.000 bij. Een meevaller, want vanwege de stikstofregels en corona was gerekend op een lager aantal. Het tekort is dus iets afgenomen, maar het blijft een krappe bol, zegt het ministerie. Wel lijkt Nederland goed bezig te zijn om het woningtekort voor 2030 in te lopen. Het is de bedoeling dat er voor dat jaar 700.000 nieuwe huizen bij komen. Grote kans dat jij vorig jaar ook weinig kilometers hebt gemaakt. Door de lockdown reden we bijna 17% minder rond dan een jaar eerder, zeggen onderzoekers van het CBS. Vooral touringcars stonden veel stil, bij gewone bussen en vrachtwagens viel de daling mee. De politie in Amsterdam heeft demonstranten van Extinction Rebellion weggevoerd uit het gebouw van pensioenfonds ABP. Die voerden daar actie omdat ze willen dat ABP stopt met investeren in olie, gas en kolenbedrijven. De demonstranten hadden slaapspullen bij zich voor een lange bezetting, maar ze mogen dus niet blijven logeren. En voor Lisbeth uit IJmuiden is het aftellen begonnen. Ja, echt wel. Ik vind het toch echt wel spannend worden nu, hoor. Ja, Lisbeth is de creatieveling die de winnende naam bedacht voor de nieuwe zeesluis daar. En de naam van de grootste zeesluis ter wereld is... 3, 2, 1, zeesluis, zeesluis IJmuiden. IJmuiden. Sommige mensen wilden dat het ding de Irma-sluis ging heten. Maar het werd dus de inzending van Lisbeth. Die werd overladen met reacties. Schij uit. Een hele hoop commentaar. Ook wel positieve, maar ook negatieve. En dan denk ik, ja, laat lekker gaan. Ja, maar de sluis zelf had ze nog niet gezien. Tot gisteren. Toen nam ze een kijkje en ze is onder de indruk. Ik had uh, niet gedacht dat het echt allemaal zo groot. Uh... Maar ja, het is ook de grootste zee zeesluis ter wereld. Dus, ja. In januari is hij helemaal af en komt er een feestelijke opening. Ik uh, ga tegen die tijd maar even shoppen. Even naar de kappen. Even make-up.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 At the Copa She lost her love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 Ja, maar die, die zit echt wel in de kart. En die is ook nog te jong om uh, op het circuit te mogen rijden. Ja, okay. Ik vond dat die nu 13 of 14 is. En uh, op de ja. 4 40 gaan rijden. Uh, moet, je, moet je 15 zijn. Maar die moeten we wel in de gaten houden. Zeker, zeker, ja. zeker. Hoeveel bezoekers trekt zo'n ADAC evenement nu, denk je?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 Ja. Overigens, uh, niet alleen in de zee, hè? als je in steden kijkt, in kanalen, in rivieren, hoeveel plastic daar drijft. En er zijn er eentjes tussen en meeuwen die eten daaruit. uit. Uh, ja, nee, het, uh, het is in het water heel erg, maar ook aan land. Uh, als ik een meeuw op de boulevard in Zandvoort ja. uh, een plastic voortje naar binnen zie werken, dan uh, word ik wel heel erg verdrietig. Hij ja. is ook verantwoordelijk voor dat voortje. Ja, nog even door te gaan op die persoonlijke inspiratie van jou. Welke boodschap probeer je met jouw werk uh, over te brengen? Nou, de boodschap die wij uh, met name over willen brengen is dat elk uh, mini-verschil telt. Uh, alle kleine beetjes helpen. En uh, opruimen alleen is niet voldoende. Dat is de tweede uh, missie die wij proberen, waar we mensen proberen bewust van te maken. Uh, als je gaat opruimen, dan kan je op een gegeven moment het niet meer omzien, het afval. Nou, ja, mijn persoonlijke ervaring, die van Steven ook, is dat op een gegeven moment ga je daarmee aan de slag. en Dan sta je in de supermarkt en dan zie je eigenlijk de producten die je net van de grond hebt geraakt.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 Met de press en met Cantara Pepe.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 nou, daar wordt op getoetst en vervolgens is er een, een, een stemming uh, digitaal waar de leden allemaal uh, uitnodiging voor krijgen om hun stem op die kandidaat of kandidaten uit te brengen. En dan is uh, zoals donderdag dan uh, de uitslag bekend en dan, uh, ja, dan uh, is het duidelijk wie uiteindelijk gekozen is. Dan maar tegelijkertijd zijn op meerdere plekken dit soort verkiezingen gehouden. En het was niet uh, alleen in Zandvoort.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 ...over uh, wat uh, de organisatie van de Formule 1 uh, allemaal uh, betekent... Uh, ...voor niet alleen de deelnemers aan uh, Formule 1... ...maar ook natuurlijk de bezoekers. En ook niet veel meer duidelijk is over welke uh, gevolgen dat heeft... ...voor de inwoners uh, van Zandvoort. Ik heb er vorige week al het een en ander over kunnen mm -hmm. vertellen... ...in de uitzending over de afsluiting van het dorp... ...de bereikbaarheid, het parkeren uh, en, en daarover... ...vinden twee avonden komende week op 6 en op 8 juli informatieavonden... ...digitaal plaats om alle inwoners die vragen hebben...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 Die zijn ja. niet meer ter discussie. Die worden nu uh, zeg maar, gedeeld met de bewoners, als ze dat willen. Nou, dat laatste is niet helemaal het geval. Kijk, de Dutch Grand Prix en uh, Site Defense, uh, de Zandvoort-Biond, die hebben hun evenementenvergunningaanvraag ingediend. Een mobiliteitsplan ingediend. Die zijn nu allemaal getoetst. En die van zandvoort uh, Beyond worden nog getoetst.